Ook de huizenprijzen zijn in Noord-Brabant sterk gedaald. Amsterdam is volgens de Atlas de aantrekkelijkste stad... gevolgd door Utrecht en Den Bosch. Emmen is het minst aantrekkelijk om in te wonen.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 Het weer nog, vannacht brede opklaringen en kans op mist. Overdag eerst zonnig, smiddags enkele regen- en onweersbuien en broeierig warm. 20 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen, het is woensdag 23 mei. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En elke week bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Naast mij zit Erik Nusselder en mijn naam is Inge Lou Stol. Ja, Goedemorgen, ja, hoe leuk is het om dat vlak om de hoek, wat Ingeloe net zei... om dat gewoon op je mo monopoliebord terug te zien... Zwolle gaat het proberen met een lokale variant van het bordspel. Verder is straks Meike Jansen bij ons te gast. Zij schreef het boek Meer Min over hoe haar leven veranderd is na een psychose. En nu hoort natuurlijk onze man in Washington over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar we gaan eerst naar Italië. Italië en de maffia zijn al sinds mensenheugenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. En precies twintig jaar geleden kwam dat tot een gewelddadige climax. De Siciliaanse Costra Nostra... ...pleegde een aanslag op de rechter Giovanni Falcone. Het was de heftigste aanslag tot dan toe in Italië. Wij praten erover met Stan de Jong, onderzoeksjournalist... ...en schrijver van het boek Italiaanse Mafia in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakte deze aanslag nou zo bijzonder? Nou ja, het komt natuurlijk zelfs in Italië niet, uh, niet elke dag voor... ...dat een, uh, een rechter en officier van justitie worden geliquideerd. Dus uh, Italië was echt wel in schok, kun je zeggen... Ja, het is echt wel een gebeurtenis uh, die nog steeds impact heeft. Nou, heeft het ook Italië als land veranderd, zou je dat zeggen? Ja, de onschuld is wel een beetje verloren. In, in hoeverre je natuurlijk van onschuld uh, kunt uh, spreken in Italië. Want men was daar wel wat gewend uh, wat de maffia betreft. Die is natuurlijk wel uh, diep uh, geworteld in de samenleving. Maar dit was een hele brutale aanslag. En vanaf dat moment hebben de, hebben de autoriteiten ook echt gedacht van. Ja, kan niet meer. Hier moeten we wat aan doen. En wordt er ook genoeg gedaan tegenwoordig tegen de maffia in Italië? Ja, zeker wel. Er wordt toch wel regelmatig de mensen opgepakt en, en, en uh, clans opgerold. En, en de arrestaties zijn eigenlijk niet van de lucht. Maar ja, het vreemde is van de maffia en dat, dat verbaast me ook elke keer... Uh, dat het uh, toch een soort onkruid is wat, uh, wat niet vergaat en dat elke keer weer terugkomt. Ja, want wat, wat, wat vindt u zo fascinerend aan de maffia? Nou ja, kijk, weet je, in elk land heb je natuurlijk uh, misdaad. Hè, en, en, en ook criminele organisaties. Maar de maffia zit, zit net wat anders in elkaar dan uh, andere organisaties. Het is heel hiërarchisch. Dus uh, ja, je moet echt een procedure doorlopen... om je erbij aan te kunnen sluiten. Uh, je hebt, uh, zeg maar, echt rangen, zoals in het leger uh, je rangen hebt... Dus je komt daar en dan, dan ben je echt nog een, een kleine jongen. Dan moet je een beetje, een beetje de zaken in de gaten houden, wat rustiezen en dan kan je langzaam opklimmen. En dat is denk ik ook de reden waarom, uh, waarom die maffia zo machtig blijft. Als je er eenmaal in zit, dan blijft je er eigenlijk in. Want naarmate je er langer in zit, kun je meer geld gaan verdienen. Want de capos, de, de, de, de kapiteinen, ja, die krijgen natuurlijk het geld allemaal van de van de lagere. Uh, echelons. Mm -hmm. en, um, ja, dus als je er eenmaal in zit, dan blijf je er ook in. Bovendien is het vaak een ja, familiegerelateerde business. Dus um, ja, dat betekent ook dat je elkaar niet ga, gauw gaat verraden. Hè? Dat je de clan in stand houdt. Dat je, uh, en dat is natuurlijk totaal anders dan in Nederland, Maar je natuurlijk ook uh, criminelen hebt die zich ook georganiseerd hebben. Maar hebben wij ook zo'n zo, zo, zo, zo soort maffia-organisatie in Nederland? Nee, dat bestaat, dat, bestaat niet. dat bestaat niet. Het is wel zo dat uh, de maffia ook in Nederland actief is. Tot onze toch wel uh, niet geringe verbazing. Uh, ja, bleken ze hier vaak onder te duiken. En dan handelen ze ook in drugs, mm -hmm. ze plegen moorden enzovoort. Maar zeg maar, iets soortgelijks als in Italië, dat bestaat hier eigenlijk niet. Het is hier toch wel meer zeg maar, ieder voor zich. En gelegenheidscoalities en die bond voor het leven die ze daar sluiten, die kennen we hier niet. Vandaag is het twintig, twintig jaar geleden dat de aanslag op Rechter Falcone was. Wordt er vandaag nu bij stilgestaan in Italië? Ja, dat denk ik zeker wel. Ik, ik ben inderdaad nog een tijdje terug ben ik in Italië geweest. En daar heeft men het nog wel steeds over. Want ja, zo brutaal als dat is gebeurd. Dat Zelfs voor maffiabegrippen ongelooflijk. Mm -hmm. Het heeft ook wel een goed uh, effect gehad. Hoor. Men is zich me echt, uh, echt zwaar bewust geworden van het gevaar van de maffia. Um, men heeft er alle middelen op ingezet. Er zijn ook ontzettend veel uh, uh, mafiosi van de Cosa Nostra. Dat is de, de, de, de DAK in Sicilië waar, uh, mm -hmm. waar ze door vermoord zijn en, en, en die ze proberen op te rollen. Ja, dat, dat zijn wel echt grote slagen gemaakt. En ja, dit, dit, dit was denk ik voor veel Italianen die misschien nog wel zoiets hadden van... ...oh ja, oké, okay. ze doen het ook een beetje voor ons. Hè. Ze beschermen ons tegen de bureaucratie. en Ze, ze beschermen ons tegen misdadigers. Uh, we betalen wat geld enzovoort. En ik denk dat dit wel echt, uh, ja, ook, ook voor de gemiddelde Italiaan... Ook in Sicilië en in de regio's waar de maffia natuurlijk van ouds goed georganiseerd is. Dat dit wel echt uh, ja, de druppel is die de Emmer overlopen. Oké, okay, uh, dank u wel voor uw uitleg. Stande Jong, onderzoeksjournalist en schrijver. Dank u wel. Graag gedaan. Het is acht minuten over vier. U luistert naar nu al wakker van Omroep WNL. Het is uh, dus tijd om terug te blikken op een avond vol met televisiehoogtepunten. U hoort ze nu in het mediaoverzicht. CDA-kamerlid Kathleen Ferrier werd vanavond uitgezwaaid door Rutger van po -News. De ruggengraat van het CDA verlaat namelijk de politiek. Nou, tot ziens, hè. Tot ziens, Rutger. Daar gaat de ruggengraat van het CDA. Uh, dat zou ik niet willen zeggen, maar daar, staat, daar gaat iemand uh, die haar bijdrage geleverd heeft binnen de fractie van het CDA. Altijd met veel plezier en overtuiging gedaan. We komen elkaar vast nog wel tegen, Rutger. Ik ben nog niet weg, hoor. Da Doe maar zanger Henny Vrienden zat aan tafel bij Matthijs van Nieuwekerk. Bij de dwdd Records. zong hij een nummer van The Kings. Vooraf deed hij een dringende oproep aan het publiek... omdat zijn Engelse skills niet al te goed zijn. Ja, jullie moeten mee zingen. Oh, we moeten mee ja, Gio en Claudia natuurlijk vooral. Maar wij doen ook een beetje... Ik graag een beetje hard, ja? Oké, okay. Henny Vrienden zingt The Kings. They seek him here. They seek him there. It will make So he's got to buy the best. dedicated follower of fashion. Deze week ontvangen veel mensen vakantiegeld. Eindelijk is het mogelijk een verre reis maken, een nieuwe computer kopen of verstandig sparen. Deze man uit de reputage van Eén Vandaag ziet echter zijn geld als sneeuw voor de zon verdwijnen. Rekent u erop op het vakantiegeld? Uh, nee. De deurwaarde wil trouwens. <laughs> <laughs> Hoe bedoelt u? Nou, die man die krijgt nogal wat. <laughs> dus eigenlijk gebruikt hij dat vakantiegeld om weer de gaten te dichten. Juist, inderdaad, helemaal. En tot slot nog het grootste nieuws uit Showbizland. Kandidaat Kim uit in Love It sterretje heeft heimwee. Maar daar weet ze zelf een goede oplossing voor. Kim die mist thuis heel erg en uh, ze twijfelt over dingen. Of zo, ja, omdat ze nog een date hebben gehad, de baas heel erg van met Tony. We hebben mijn feest met de kast getrokken. Een uh, laagje make-up erop. En dan gaan we weer. Nou, ik heb gewoon wat drankjes erop geslagen. En dat vond ik me niet meer zo uh, ellendig. Ja, ongelooflijk dat zij nog geen date heeft gehad. Hoe kan dat nou? Ja, met zo'n muzieksmaak erbij. Tot zover het mediaoverzicht. Zometeen gaan we het eindelijk hebben over het monopolie van Zwolle. Maar dit uur draaien we ook allemaal Songfestival Klassiekers. Want vanavond was het natuurlijk de eerste voorronde. En aanstaande donderdag is het zover. Dan weten wij of Nederland ook doorgaat naar die finale. Zou het eindelijk weer eens een keer gebeuren. Tuurlijk. We gaan luisteren naar Sandé Shaw. Puppet on the stream.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 You love me madly, I gladly be there, like a puppet on a string, like a puppet on a string. Ja, dat was genieten. Sandy Shaw, de winnaar uit 1967 voor Engeland. Kijk, dat ja, weet ik dan weer. Dat is een heel goed weetje. Er zijn al edities van Nederland, Disney en Rotterdam. En als alles goed gaat, heeft ook Zwolle straks een eigen Monopoly-editie. Het idee kwam van ondernemers uit de stad... en daarom vroegen ze een licentie aan voor het wereldberoemde spel. Als de makers genoeg spellen weten te verkopen... dan komt de Zwolle-editie in het najaar op de markt. Uh, aan de telefoon hebben we Daphne Brouwer... de medebedenker van de Zwolle Monopoly. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke straat is nou het duurste? Ja, nou, op dit moment zijn alle straten nog dezelfde prijs. Maar we hopen natuurlijk dat bedrijven te tegen elkaar op gaan bieden. Oké, okay, want bedrijven mogen bieden, begrijp ik. Uh, nou, de, de, de inschrijvingen staan open. Er zijn een aantal bedrijven die hebben al wat straten geclaimd. En um, nou ja, we hebben uiteindelijk 20, 25 posities te vergeven. Mm -hmm. Want we zitten op de helft. Maar wat is het idee achter deze monopolie? Nou, um, dat, um, dat er dus eigenlijk met de opening van de Hanselijn, in, uh, dat is 12-12-12... dat er een heel spel uh, uh, uitgegeven wordt en dat volle nog beter op de kaart gezet wordt. Maar het allerbelangrijkste is dat we uh, genoeg geld inzamelen voor nazorgcentrum Intermezzo. Want uh, wat is dat voor verzorgingstehuis? Uh, dat is een, uh, een, uh, een nazorgcentrum voor kankerpatiënten en uh, familieleden die... Um, uh, die uh, die voor of tijdens een behandeling of na een behandeling... naar het nazorgcentrum kunnen om met lotgenoten te praten... maar ook met professionals te praten of um, uh, extra cursussen te volgen. In ieder geval opgevangen te worden in een warm bad... en um, um, rondom het ziekenhuis extra zorg te krijgen. Dus het is in het verlengde van het ziekenhuis... maar het staat los van het ziekenhuis. Oké, okay, en bedrijven kunnen dus een plekje kopen om dat monopoliebord om dat goede doel te steunen. Ja. Uh, hoeveel plekken zijn er al bezet? Er zijn al zo'n twaalf plekken bezet en er lopen ook, er, er lopen ook wat aanvragen. Dus uh, nee, we zitten ongeveer op de helft. Um, en het spel wordt in productie genomen als we 1100, uh, 1100 spellen verkocht hebben. Oké, okay, en is het dan zo dat, dat je gewoon willekeurig een straatje krijgt? Dat je opgescheept zit met uh, ons dorp of, uh, of Brink of hoe heet die dingen ook alweer? Nou ja, alles. Het, het kleurtje is inderdaad van ons dorp of Brink, maar uh, uh, het, het wordt de straat waar dat bedrijf zit. En het gaat ah, okay. is natuurlijk mm. wel dat we niet te veel bedrijven in één straat moeten hebben. Ja, en, en wat voor soort bedrijven kunnen hier aan meedoen? Hebben we het dan over, ook over eenmanszaken, bijvoorbeeld kledingzaken? Of hebben we het dan echt over grote massabedrijven? Nou, het is natuurlijk mooi om een aantal uh, grote ondernemers te hebben... wat ook een gezicht geeft, en kleur geeft aan, aan Zwolle. En het is ook belangrijk dat we mooie straten erop krijgen. Dus uh, dat je niet allemaal industrie, uh, industriestraten krijgt. Uh, maar in principe kan iedereen meedoen. En voor hoeveel geld kan een bedrijf dan zo'n zo straat kopen? Want het lijkt mij heel geinig, maar het is misschien wel heel duur. Ja, nou ja, het, um, um, het kost 2750 euro om mee te doen. En dan krijg je 40 spellen. En die spellen kan je dus uh, als relatiegeschenk geven of uh, als kerstgeschenk. En dat is wat veel bedrijven op dit moment uh, uh, voor kiezen. Oké, okay. wanneer kunnen we het spel spelen? Uh, jullie kunnen het spel spelen in oktober. Dan ligt het bij ons al klaar. En 1 juli bepalen we of het doorgaat, maar daar ga ik vanuit. Ja, daar gaat u vanuit. Bent u niet bang? dat Het, het is natuurlijk een groot initiatief. Gaat het sowieso lukken? We, we zijn heel positief gestemd en we hebben gisteren een sponsorbijeenkomst gehad van Nazorgcentrum zo. En de mensen waren heel enthousiast, dus ik verwacht zeker dat het lukt. Zit er eigenlijk wel een gevangenis in Zwolle? Ja, er zijn uh, meerdere gevangenissen. We hebben een vrouwengevangenis en uh, de is librarians natuurlijk, is zusjes in de gevangenis. Dus ik, ik denk dat het nog wel een, een, een hotte plek wordt. Precies, de gevangenis, daar kan je gewoon invallen als je monopolie ja. speelt is dus, in Zwolle. Ja, absoluut. Maar in het, in het echte Zwolle heb je geen kaartje om het gewoon te verlaten zonder te betalen. Dus nee, een beetje opletten. <laughs> Oké, okay, hartelijk bedankt voor uw toelichting, Daphne Brouwer, medebedenker van de Zwolle monopolie. Dank je wel. Graag gedaan. Stel je voor dat al je gedachten waarheid worden. Dat is namelijk een van de verwarrende effecten van een psychose. Het komende uur praten wij over deze psychische overgevoeligheid. En daarvoor zit bij ons in de studio Maaike Jansen. Schrijft er van het boek Meermin, waarin ze haar ervaringen met haar psychose omschrijft. Maaike, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat komt er allemaal voorbij in het boek? Uh... Ja, het heet Meermin Portretten van Mijn Psychose. En dat zijn eigenlijk korte schetsen van uh, mijn leven drie jaar geleden. Hoe het begon met. Nou ja, ik ben natuurlijk wat ouder, maar hoe het begon met de psychose. Uh, mijn eerste psychose, hoe ik die kreeg. Hoe en, was dat? Hoe ging dat? Ja, dat is totaal. Ja, het is echt bijna niet te beschrijven. Het is uh, alsof je leven in één keer helemaal binnenstebuiten buiten is gekeerd. Uh, wat ja. voor een situatie zat je toen? Waar was je? Ik was op Siget. Ja, in uh, Budapest. Ja, een groot festival is dat. Ja, het is een heel groot festival. En uh, ja, daar zat ik net op het verkeerde moment met, uh, met mezelf in de knoop eigenlijk. Want wat gebeurde daar? Was je in aanmerking met... Nee, ik had geen uh, drugs gebruikt, want uh, bij mij is het aan, uh, aangeboren, zeg maar. Het is bij mij uh, ja, erfelijk bepaald eigenlijk, een beetje jammer. Maar uh, ja... Ik had het kunnen krijgen of niet. En het is net op het moment dat je gewoon te veel prikkels hebt. En op zo'n festival is natuurlijk hartstikke veel prikkels. Dus, uh... En dan ben je op zo'n festival dan sta je op de get. Uh, ja. wat, wat gebeurt er dan met je? Want we, we zeiden het net al in onze introductie. Je gedachten worden waarheid. Is dat zo? Ja, dat is eigenlijk wel een goede omschrijving. Het is eigenlijk alsof je kan het vergelijken met... Ja, wat veel mensen een bedtrip noemen. Um, daar kan je het mee vergelijken. Je krijgt een soort... Een waanzin in je gedachten eigenlijk. Je wordt uh, of heel bang of heel... Uh, of juist heel groot. Dat kan ook gebeuren. Dat je grootheid waanzin krijgt. Maar meestal gaat het gepaard met een soort angst. Ja. Oké, okay, dus drie jaar geleden zei je, klopt dat? Ja, drie jaar geleden. En hoe heeft dat nu je leven veranderd? Wat is er allemaal anders geworden sinds dat gebeurd is? Nou, ik moest stoppen met de toneelschool in Maastricht. Dus dat was uh, heel vervelend. Mm -hmm. En... Uh, ja, wat, ik, ik, mijn psychose duurde vijf weken. Maar ik heb uh, minstens een jaar over gedaan om uh, weer helemaal bij te komen. En uh, weer te kunnen doen wat ik wil doen. Je zegt, je psychose duurde vijf weken. Is het dan dat je ja. vijf weken het gevoel hebt dat je niet in je eigen lijf zit? Hoe moet ik ja, ik had het geluk. Uh, bij sommige mensen lopen er anderhalf jaar of twee jaar mee rond. Of een jaar, of dat verschilt. Maar ik had het geluk uh, dat ik goede medicijnen had... En uh, ja, ik ben wel opgenomen geweest in die tijd, maar uh, ja, het is allemaal heel vervelend. Maar eigenlijk moet ik heel blij zijn dat het voor mij zo kort duurde. Want uh, anders, ja, dat uh, ja. is kort en intens, ja. zeg maar, die van mij. Hoe, ja. gaat het, hoe gaat het nu dan? Ja, het gaat nu eigenlijk heel goed. Ik uh, ga volgend jaar weer studeren. Oké. Okay. En ik ben vorig jaar op reis geweest naar Azië en... Uh, ja, eigenlijk allemaal dingen gedaan, op festivals gewerkt. En, uh, dus dat gaat dat, eigenlijk gewoon al weer. Kan, dat kan wel weer gewoon, op, op, ja. op zo'n festival staan. Of denk ja, je dan ter nee. toch terug aan... Uh... Nou, ik denk niet dat ik zo snel meer terug zou gaan naar Ziget. Maar, <laughs> maar uh, nee, andere festi festi festivals gaat prima. En uh, ja, met de juiste medicijnen, dat heb ik nu ook heel weinig. Zeg maar, een soort onderhoudsdosering noemen ze dat. Maar uh, daarmee kan ik eigenlijk alles weer... Ja, en heb je één psychose gehad? Nee, twee, ja. Dus, uh... dus het kwam ook terug dan? Ja, het kwam heel kort terug. Het was uh, bijna weer... Nou, eigenlijk was het een tweede, ja. En, en ben je dan niet bang dat dat... Ja, tuurlijk, ik blijf mijn hele leven... Ik heb die kwetsbaarheid nou eenmaal. Dus uh, ik kan mijn hele leven bang zijn dat het weer terugkomt. Ja. Maar um, ja, dan ja. kan ik bang blijven. Maar... Ja, precies, je kan ook niet je leven daaromheen gaan bouwen nee. natuurlijk. ja. ja. Ook weer verder. Oké. Okay. Ja. Nou, je bent ook verder gegaan. Je hebt een boek geschreven. Het heet ja. meer Min. We praten er straks met je over verder. Dus blijf vooral zitten. Uh, en dan gaan wij ondertussen verder met ons rondje uh, Songfestivalnummers. nummers. Ja, het is nu tijd voor het Celia Romley. Ze werd er vierde mee. En dus ze bereikten ze wel de finale. Laten we hopen dat onze Joan Franca dat ook doet donderdag: hemel en aarde. Cecilia Romli uit 1998. Super knap inderdaad dat ze de finale haalt. Ja. Toen was ik alleen nog maar een finale. Ja, maar toch vind ik het knap dat ze vierder werd. Ja, dat is dan wel weer knap. Dat moeten ja. we maar eens zien te bereiken dit jaar. Ja, ja inderdaad. We worden tegenwoordig alleen maar vierden van de onderen de hele tijd. Ja, nou ja, of we komen überhaupt niet in de lijst. Ja, precies. Dat is wel even jammer. Erik, wat is jouw favoriete drankje in de zomer? Bier. Oh, ja, dat is, eigenlijk <laughs> Saai, het, dat is, dat is het verkeerde antwoord eigenlijk. Oh. Want het gaat eigenlijk om cocktails. En onze slaggeefster Vera Simons zocht vandaag uit wat is nu de beste zomercocktail. Waarom een cocktail in plaats van gewoon lekker een biertje of een wijntje? Nou, een cocktail geeft een beleving. En dat is voor heel veel mensen belangrijk. Vooral nu in deze periode van dit weer. Is het fijn om uh, net iets extra gevoel te krijgen. Dat krijg je met een biertje, dat krijg je met een wijntje. Maar dat krijg je voornamelijk, denk ik, met een cocktail. Als er iets goed uitstraalt en dat er iets lekkers smaakt, die speciaal voor jou gemaakt is. Um, de eerste die we gaan maken, wat voor iets wordt het? Het wordt een uh, zoetige cocktail. Het wordt een uh, cocktail uh, op basis van whisky. Er zit wat passievrucht bij, wel lekker zomers dus. Er zit wat honing bij, het uh, limoensap en uh, afgetopt met appelsap. Dat is eigenlijk de eerste cocktail en uh, we noemen hem de honeysuckle. Ga je gang, ik kijk even wat er gaat gebeuren. Wij hebben een uh, Martini glas genomen. Martini glas moet gekoud worden, moet gechilld worden, zo noemen we dat. Dus dat zet je van tevoren in ijs voordat je begint met je cocktail. De honeysuckle gaan wij shaken. Dat is de techniek die we gebruiken vandaag. Dus we doen eerst wat ijs in de shaker. Nou, wat belangrijk is, honing stolt wanneer het koud wordt. Dus honing en ijs moet je nooit bij elkaar doen. Dus we doen eerst honing in ons glas, in ons mixglas. Dan doen we er whisky. En dat gaan we als eerste gaan we dat stirren. Dus de honing en de whisky, die roer je samen. En dan, als het goed doorgeroerd is, dan gaan we de andere ingrediënten erbij doen. Dat ijs waar we net over hadden, dat gooien we in het glas erbij. Dan nemen wij passivruchtsiroop. Nou, zoals dus we allemaal weten... Bij elk zoetje hoort ook een zuurtje. In dit geval wordt dat citroensap. En dat gaan we hem afvullen. En dat afvullen dat doen we met appelsap. En dan nemen we nog één product. Dan moet ik even de koeling pakken. En sauvignon blanc gebruiken we erbij. Omdat heel veel mensen van wijn houden. Dus dat komt natuurlijk ook een beetje in je smaak uit. En dat geheel gaan we shaken. Ja, dit zijn echte moes, hè? Dit is een echte move. Het is een hele belangrijke zo. Hoe weet je nou wanneer je goed genoeg geshaked hebt dan? Nou, voel maar. Onder kan zeker steenkoud. Dan weet je het eigenlijk dat je goed genoeg shake hebt. Over het algemeen, als je krachtig kunt shaken, is 15 tot 20 seconden voldoende. Dan kunnen we het ijs uit ons martiniglas gooien. Want we gaan hem inschenken. En dan zie je ook, en dat voel je ook, dat hij koud is. Wauw, hij ziet er heel mooi uit. Ik mag hem gaan proeven. Ik zei net ook al even tegen jou, ik vind iets wel heel snel zoet. Maar het ziet er heel lekker en natuurlijk zomers uit. Ik vind hem wel lekker. Gelukkig. Ik proef die passievrucht volgens mij ook wel. Goed. Je proeft een klein beetje whisky, je een klein beetje pastievrucht... een klein beetje limoen, een beetje appelsap en een beetje sauvignon blanc. Ik vind deze echt perfect en hij past ook goed bij het weer. Dat, dat, uh... Ik neem nog één klein slokje, ik moet straks nog rijden. Ah, lekker. We moeten natuurlijk ook eens even kijken wat jij ervan kan maken. Dus we hebben ook voor jou een cocktail uitgeselecteerd. We gaan een heel apart product gebruiken wat niet heel veel mensen... bij een cocktail verwachten en dat is komkommer. De basisdrank van deze cocktail is rum. We doen er wat komkommer bij, Dan gaan we wat cranberry sap bij. Maar limoensap en een klein beetje suiker. Dus je kunt er meteen aan de slag. Nou, waar we mee beginnen is heel makkelijk. Je moet altijd met de dingen beginnen die je als eerste moet verwerken. En in dit geval is dat je komkommer. Dus je pakt de komkommer en die mag je in je mixglas doen. Je moet ze, ze mogen er gewoon zo in? Ja. En dan neem je twee lepels rietsuiker. Ja. Mooi. Nou, dan gaan we de techniek muddelen gebruiken. En muddelen gebruik je om het sap uit je komkommer te krijgen. En daardoor komt de suiker dus weer in je komkommer terecht, in je sap. Ik ga gewoon stampen in mijn... Ja, en dat doe je uit door te drukken en te draaien. Of niet echt te stampen, maar inderdaad die beweging. Oh. Perfect. Ik pers nu het sap uit de komkommer, en dat mengt zich met het suiker. Nou, zoals je ziet zit er niet heel veel sap in. Maar je gaat straks wel in je cocktail, ga je hem wel heel duidelijk proeven. Dan gaan we onze basis erbij doen. En onze basis is vandaag dus, wat ik al zei, rum. In de jigger, en dan, of in je maatbeker. En dan doe je hem in je mixglas. Ja? Ja, perfect. Die mag er dus bij. Vet. Dan nemen we uh, met diezelfde maatbeker nemen we 20 cc lime juice. en dan nemen we, en dat wordt het moeilijker voor jou om te rekenen, <laughs> oh, 70 cc. Oh, ik ben iets te enthousiast. Dat is één. Nou, dan doen we er wat ijs bij. En ook jij gaat dan Oh, ik ga de Zeker Ben benieuwd hoe jij het ervan afbrengt? Uh, ik ben niet zo sterk, dus ik... Uh... Oké, okay. nou, dat zullen we nog zien. Ik hou hem Op. zo vast. Ja, Je, houdt, uh, je rechterhand houd je bovenop vast. En je linker naar beneden, en dat doe je. Hele snel ermee. Perfect. En je we mag wel. steeds bang dat, he? dat het glas los schiet. Kan het helemaal niks gebeuren. Goed voor de spieren ook. Ja. Perfect. Ja. De naam hebben we het trouwens niet verteld: de Cucumber Delight. Dat gaan we in een Martini -glas doen? We kunnen de cocktail gaat inschenken. Dat gaan we doen. Heel ander kleurtje. En ook deze cocktail is dan. Oh, nou, als het goed is en je gaat hem nu proeven, zul je merken dat je een heel licht tintje komkommer hebt. Dat is het speciale van deze cocktail ook. En ja, vertel me maar of het je bevalt of niet. Hij is heel anders, maar echt ontzettend lekker ook. Echt nog frisser dan die andere. Omdat de komkommer natuurlijk in zit en de cranberry sap zorgt er ook voor dat hij goed fris wordt. Toen ik eerst jouw flessen zag staan, dacht ik van, nou dat ken ik allemaal niet zo goed. Ik, dat drink ik eigenlijk nooit. Maar als je het allemaal bij elkaar gooit, om het maar even ordinair te zeggen, dan dit is wel echt... Dit vind ik wel het ultieme zomerdrankje, denk ik. Dat is het verrassende van alle cocktails, hè? Gewoon zoveel mogelijk producten bij elkaar gieten. En dan kom je vanzelf kom je uit op uh, je eigen gemaakte cocktails ook. Ik vind deze het lekkerste met de komkommer: de Cucumber Delight. Was dat ja. toch? Nou, wordt hem dat uh, voor deze zomer voor jou? Ik bekroon nu deze cocktail tot het zomerdrankje van 2012. Ja, het was onze eigen Cucumber Delight. Vera Simons met een mooie reportage over de nieuwe zomerdrankjes. Zometeen gaan we verder praten met onze studiogast Meike Ze is schrijfster van het boek Meermin. En het gaat onder andere over de vooroordelen... die weg moeten worden genomen rondom psychoses. Daar gaan we het zometeen over hebben. Maar eerst tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Lucas Kramer. Twee filmmakers mogen praten met mensen die betrokken waren... bij de aanval op Osama Bin Laden vorig jaar mei. Het Witte Huis heeft daarvoor toestemming gegeven, meldt AD... De filmmakers zouden hebben gesproken met zielcommando's... die aan de operatie meewerkten. De film Zero Dark Thirty gaat 19 uh, december in première. En een Chinese kanibaal heeft na jaren zwijgen... voor het eerst gesproken over het motief van zijn daad. Vier jaar geleden sneed hij het hoofd van een Canadese buspassagier af... en at hem vervolgens gedeeltelijk op. Hij dacht namelijk dat de man een alien was. De, de dader zegt dat God hem had opgedragen... de mensheid te beschermen tegen buitenaardse wezens... De man is nooit veroordeeld omdat hij aan schizofrenie leidt. En een 47-jarige inwoner van Californië wordt verdacht van handel in Lego... die hij wel heel goedkoop heeft gekregen. In de winkel plakte hij een eigen streepjescode op de Lego-doosjes... en daardoor kon hij het speelgoed goedkoper afrekenen bij de kassa. Twee weken geleden werd hij betrapt en in zijn villa in San Carlos... trof de politie na een inval honderden sets Lego aan. En tot slot, de beurs in Japan die is niet erg positief gestemd. De Nikkei-index staat 0,9% in de min. Het Nieuwsminuutje. Tot zover het nieuws met Lucas Kramer. Dankjewel. Bij ons in de studio nog steeds Maaike Jansen, schrijfster van het boek Meer min, waarin ze vertelt over haar psychose. Uh, ja, Maaike, die titel Meer min. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Um, ja, dan vertel ik eigenlijk het plot van het verhaal een oh. beetje. Dus, <laughs> dat is niet de bedoeling. Ik zeg gewoon vooral het boek lezen en okay. dan kom je erachter. Ja. Maar je bent eigenlijk gaan schrijven om uh, een aantal vooroordelen weg te nemen rondom ja. psychose. Wat wat voor vooroordelen bestaan daarover? Um, nou, dat het griezelig is en het is natuurlijk een soort van... Het is niet tastbaar, weet je wel. Als je een been breekt of een, uh, een uh, arm uh, breekt, dat is tastbaar of zichtbaar. En iets in je hoofd is sowieso al taboe. En dan ook nog een psychose. Dat ja. is... Uh, ja, het relateert aan schizofrenie of aan uh, griezelfilms of uh, thrillers of uh, moordenaars... en. Uh, dat is eigenlijk, ja, of een psychopaat... wat echt totaal weer iets anders is. Mm. Dus ja, daar ben ik ook wel een beetje klaar mee. <laughs> <laughs> maar ja. dat, dat is niet, zeg maar, dat ik een heel betoog in mijn boek hou... met waarom ik daar klaar mee ben. Het is meer een soort ervaring uh, over uh, mijn psychose in de zorg... en hoe dat kan verschillen. Ja, wat voor manier heb, je, heb jij er last van... Dat, dat mensen er vooroordelen over hebben? Um, nou, meer in behandeling heb ik daar last van gehad. Dat ze het... Een stoornis noemen in plaats van een kwetsbaarheid. En uh, ja, tegenwoordig zijn uh, belangenverenigingen van patiënten. ook heel erg bezig met. Uh, om van het woord stoornis af te komen. Dus dat het een psychotische kwetsbaarheid is in plaats van een stoornis. Want dat is al een heel ander begrip en een ja. andere. Ja, ja, een soort ander ding. En hoe, hoe heb jij je psychose onder controle gekregen uiteindelijk? Want, want wat voelde je? Hoe, moet je, hoe los je dat op? Ja, ik denk dat het belangrijkste is een beetje suf om te zeggen medicijnen is. Maar daarna is vooral ja, veel goede vrienden om je heen die je blijven opzoeken. Dat is heel fijn als je dat hebt. Familie en vrienden die langskomen. Um, ja, een goede psychiater waar je mee door één deur kan. Mm -hmm. uh, dat is vooral heel erg belangrijk. En een goede begeleider. Want, want uh, je, hebt, je, bent, je denkt je gedachten worden maar zeggen werkelijkheid. Ja. Weet je dan nog wel het verschil tussen wat echt is en wat niet echt is? Nee, Komt... nee, dat weet je dus niet meer. En dat is het hele enge. Is dat iemand jou wel kan vertellen... ja, maar dat is niet echt of dat is niet zo. Of dat is... Later kan je wel zeggen of bedenken... oh ja, dat is, is daarom ik zo dacht. Mm -hmm. Maar je zit er gewoon helemaal in. Dus iemand kan wel tegen je zeggen... het is niet zo... Uh, maar op dat moment is dat voor jou niet vatbaar. Maar, maar geloof je dan ook niks meer? Of juist te veel? Te veel, ja. ja. Tenminste, ik geloof het te veel. Alles eigenlijk wat bij mij, wat ik zag, kwam binnen. En dat had een reden. En uh, dat werd allemaal op mij betrokken. Dus dat is, uh... Kan je daar een voorbeeld van noemen? Van iets? Um, ja, ik had eigenlijk een soort achtervolgingswaanzin. Dus ik dacht dat ik overal achtervolgd werd en... Ik was me echt continu aan het verstoppen. Hm. Heel eng en heel raar. Echt, echt achter bomen gaan staan? Of, of ja, je ja, echt, echt uh, letterlijk. Ja. Onder mijn bed liggen. En niet meer uit mijn kamer willen gordijnen dicht. Dus uh, ik was mezelf compleet uh, aan het isoleren. Hoe kijk je daar nu op terug? K kan je dat? Of denk ja, je dat, dat kan denk, ik. Denk jij zelf, wat was ik toen gek? Ja, dat denk ik ook. Ik maak ook wel eens grapjes over. Dat <laughs> denk ja. Maar aan de andere kant is het wel een soort wel pijnlijk om er aan terug te denken. Dat dus je denkt, hoe, heeft mijn, hoe hebben mijn hersens... mijn zoon de gaat in, in de smiezen hebben, kunnen ja. hebben, zeg maar. Zouden je echt voor de gek? Zouden je voor de gek. En uh, da, dat is wel echt een soort vertrouwen in jezelf. Wat je op dat moment echt kwijt was. Maar, maar hebben psychoses ook... een gekke vraag, positieve dingen? Um, ja, je kan een positieve psychose hebben. Dat je een grootheidswaanzin krijgt. Dat je denkt dat je... Heel een heel belangrijke figuur op de wereld bent, bijvoorbeeld. Maar uh, dat je er iets positiefs uit kan halen, Oh, achteraf. Ja, ja, nou, ik heb wel mezelf zo leren kennen... dat ik uh, nu weet wat ik mooi vind en wat ik niet mooi vind... en hoe ik wil leven en hoe ik niet wil leven. Dus ik heb uh, echt het donkere kantje van het leven gezien... en de mooiere kanten. En ik heb ook weer leren waarderen wat daartussenin zit. Dus uh, ik, ik leefde eerst in uiterste. Maar dat doe ik nog steeds wel. Maar ik weet nu een beetje de middenweg te vinden. Okay. En dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi. Ja. ja. Oké, okay. nou heel goed. We praten zo meteen verder over, uh, over je boek, Meer Min. Uh, dus blijf vooral nog even zitten. En, okay. en blijf je ook vooral luisteren. Want straks praten we dus echt uh, over het boek wat we daarin kunnen lezen. Maar nu eerst, ja, het is woensdag en dat is natuurlijk de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen en we beginnen met de nieuwe revue. Deze jongens gaan oranje slopen kopte de revue. De neonazi hooligans uit Oekraïne en Polen hebben er zin in. Ze ontzien niemand, niet de fans, niet hun kinderen en zeker niet de spelers. Nog 15 dagen tot het EK en dan zullen we weten wat waarheid is. De nieuwe revue spreekt met de harde kern die ons EK kan verzieken. Ik haat veilig. Het zijn de woorden van zangeres Ellen ten Damme. Haar tweede Nederlandstalige cd Het de Zon is uitgekomen en de nieuwe revue spreekt met haar. Een gesprek over sexy zijn, mannen, uitspattingen en social media. Ze vindt dat Twitter morgen mag ontploffen. Ook schrijft het weekblad over Bram Moscovich. Hij stapte onder dwang van zijn broers uit het gezamenlijke advocatenkantoor. Hij zou te veel bezig zijn met andere zaken dan de advocatuur. Revue schetst een profiel van Moscovich, maffia maatje of toch Mr. Charming. Presentator Twan Huys zou hem in ieder geval wel willen zien als een talkshow-host. In Vrij Nederland een interview met schrijver Paul Oster over schrijven en liefde. De beroemde Amerikaanse auteur wil geen poppenspeler zijn... die de baas speelt over zijn romanpersonages. Nee, hij wil naar binnen. Ik zoek intimiteit, ik probeer niets te verbergen, waarheden bestaan niet. Ik kan schrijven wat ik wil, al dus de schrijver Oster. Ook in Vrij Nederland een achtergrondverhaal over de mythes van flexibele arbeid. Zij die zich progressief links noemen halen de beperking van het ontslagrecht in het Lenteakkoord als een overwinning binnen. Maar is dat wel terecht? U leest het vandaag in Vrij Nederland. En tot zover het weekbladenoverzicht. De gemiddelde Nederlander weet tegenwoordig waarschijnlijk niet meer wat het is... maar tot 1976 was de veenstreekmachine een veelgebruikt apparaat in de landbouw. Inmiddels ingehaald door moderne techni techniek staat er nog maar één veensteekmachine in ons land. en Dat is in Museum de Ronde Venen in Vinkenveen. Daar staat vandaag iets bijzonders mee te gebeuren. En Maarten Kentgens is directeur van het museum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we bij, even bij het begin beginnen. Wat is een veensteekmachine nou precies? Uh, de de steekmachine dat is een uh, hele grote bakkermachine. In feite, een, een, een enorm schip dat is gebruikt om het uh, veen onder water af te kunnen steken. Zodat dus hier uh, later uh, terug van kon worden gemaakt. En is dat een, een groot ding? Hoe uh, schip? Ja. Ja, ja, het is dus uh, in feite een groot schip. Um, het, het weegt ongeveer 70, uh, 70 ton, dus het is uh, een, een vrij groot schip. Um, en daar zitten uh, grote messen voorin en die vallen echt uh, een meter of zes uh, diep onder water en uh, steken zo dan 4, uh, 5 meter veen uit. ...trekt dat omhoog en uh, vermaalt dat uh, met water maakt er een lekker papje van... Uh, ...en stort dat vervolgens op het land. Het is echt een, uh, in feite een grote baggermachine, echt speciaal aangepast voor, het, uh, voor de veengronden. En uh, op het land kon er vervolgens hier uh, van deze laagveen, kon dan uh, turf uh, worden gemaakt... ...dat eeuwenlang als brandstof uh, richting de grote steden is gegaan. En hoe ouderwets is deze machine nu in 2012? Um, nou ja, deze machine die is uh, gestart in, in 19, of 1896 en heeft uh, 100 jaar ongeveer dus een klein 100 jaar dienst gedaan uh, uh, op de Vinkerveense plassen. Um, maar is uh, toen, uh, toen hij werd opgeleverd, dus echt uh, de laatste machine van, uh, van Nederland. Maar daarmee kwam ook meteen een eind aan uh, de, de, grote, de, de grote turfproductie van Nederland. Dus het was toch wel een... Uh, ja, een, een behoorlijk uh, ja, eind van een, uh, van een tijdperk wat dat betreft. Ja, Een einde van een tijdperk, maar toch is er nog één in Nederland. Maar vandaag gaat er wat mee gebeuren in uw museum. Wat gaat er gebeuren? Um, wij zijn nu bezig met een, uh, met een heel mooi project, de, de symfonie van de veensteekmachine. Um, de, de machine heeft heel lang gedraaid en hoewel het toch nog niet eens zo heel lang geleden is dat die, uh, dat die is gestopt, is er één ding dat, uh, dat verloren is gegaan en dat is het, uh, het geluid van de machine. Oh, um, wat is dat voor geluid dan? Nou, het was een, een enorm ratelend geluid uh, van uh, de messen van de kam, noemden ze het ook wel. Het geluid van uh, de tandwielen die naar beneden raasden en uh, de, de motor die, die stampte en gonste. En uh, eigenlijk door heel Vinkeveen was dit op, op goede dagen te horen. En mensen, ook de, de veenbazen, die luisterden altijd om te horen of... Uh, of de machine wel aan het werk was, want als ze even stil was, dan, uh, dan reesden ze snel naar de plassen toe, want dan moest er uh, geld verdiend worden. De, de, uh, de machine moest aan het werk blijven natuurlijk. Maar um, daarna eigenlijk nadat hij is opgelegd is hij vrij snel in het, uh, in het museum terechtgekomen en um, heeft hij niet meer volledig gedraaid. Dus dat, dat geluid is uh, verloren gegaan en hoewel wij wel ook op zoek zijn geweest onder, in vele archieven nog naar, uh, naar oude bandopnames en filmopnames uh, is dit uh, nergens met geluid teruggevonden. Dus de enige, mensen die, ja, de enige plek waar dit geluid eigenlijk nog uh, bewaard is gebleven, dat is in, in de hoofden van de machine, of de mensen die de, de machine hebben gehoord. Ja. En wij zijn nu uh, de afgelopen tijd bezig geweest om uh, dat, dat weer terug te halen en hebben al die mensen geïnterviewd. En, uh, Wat gaat u met dat geluid doen? Nou, wij gaan daar uh, een, een heel muziekstuk weer nu van maken. Zo. Om zo dan toch weer dat, uh, dat geluid weer in, uh, een, een beetje leven terug, uh, in, terug te brengen. En we uh, zijn nu dus bezig om uh, met een componist gaan we dat, dat geluid helemaal terugbrengen. Uh, met alle uh, muziekverenigingen, en mensen die, die muziek maken. Uh, dus we hebben nu een project van drie fases. Uh, en de eerste fase hebben we nu net afgesloten. En uh, uh, gaan we echt ook uh, vanavond uh, groots uh, presenteren. Ja, en dat precies. is dat we toch weer dat geluid gaan terugbrengen. Uh, van al die mensen die dus in feite gewoon zelf het geluid gaan nadenken. Uh, nadoen en reproduceren van die machine. Nou, maar nu we hebben het het hele tijd over het geluid van die machine... dan ben ik toch benieuwd hoe dat dan ongeveer klinkt. Kunt u het nadoen? Oh jee, ja, daar was ik bang voor. <laughs> ja, sorry. Ja. We kunnen wel, we wel meedoen. Um, nou, het, het, het, het meest. Ja, het is nog vroeg, hè. Dat, <laughs> dat uh, um, het, het meest herkenbare, wat ik al zei. dat was echt dat, uh, dat vallen van het raam. En dat was echt. Ja, hoe mensen ook altijd het uitlegden. alsof je met een stok langs de verwarming uh, gaat. Um, en dan moet je echt een beetje denken als een soort. Uh, rrr, uh, echt een, een, een vallende uh, een vallend rolgeluid. Oké. Okay. En dat, uh, dat, dat was een geluid dat. Uh, ja, ook echt als een. Um, uh, een klankbord over de plassen uh, raasde, de open plassen. En dus ook heel erg ver gedragen werd. Ja, oh, Oké, okay. nou hartelijk dank voor, u, voor uw demonstratie. En vandaag wordt die symfonie dus gepresenteerd. En lokale muzikanten worden nog uitgedaagd om zelf aan het werk te gaan met, uh, met dat stuk. En uh, die kunnen dan uh, nog hun, uh, hun eigen versie daarvan uh, insturen. En dat Klop. wordt uiteindelijk gepresenteerd tijdens de Vrede van Utrecht in 2013. Toch? Ja, inderdaad. Oké, okay. nou hartelijk dank directeur Maarten Kentgens. En uh, nou geniet van de mooie muziek. Ja, hartelijk dank. Ik denk dat het een spannende symfonie wordt. Ja. Nou, we gaan uh, verder naar. Uh, Zometeen praten we verder met onze studiogast gast. Uh, het laatste gesprek, ze schreef het boek Meer Min, waarin ze haar ervaringen met haar uh, psychose beschrijft. Ja, nu eerst heel andere muziek dan een veensteekmachine. Uh, uh, het songfestival, ja, dan denk je maar aan één nummer. Uh, de laatste keer dat wij gewonnen hebben, ja. Tietje in met Dingen, win je Songfestival mee. Ja, ik vind het echt heel slechte muziek, maar we hebben wel mee gewonnen. Nou, 1975. Een vrolijk nummer, toch? We gaan even door met onze studiogast Meike Jansen over haar boek Meermin. Ze schrijft over haar ervaringen, over haar psychose. Nog even over die psychose. Hoe kijk je daar nu naar? Um, ja, eigenlijk als een soort nachtmerrie. Toch nog wel. Ja, je gunt het niemand en al helemaal niet jezelf. <laughs> dus, um, ja, maar het... het, het Achteraf kan je natuurlijk altijd makkelijker praten dan dat je er op dat moment in zit. Dat is wel zo. Want, want, want toen je daarin zat, voel je dan een soort van paniek? Of... Ja, totaal constante paniek. Ja, Niet meer slapen, niet stil kunnen zitten. Helemaal niks eigenlijk. Ja. En Je zei dat je er vijf weken last van hebt. Dan moet dat voor een jaar geduurd hebben voor je gevoel. Ja, dat, het waren de langste vijf weken van mijn leven. Dat, uh, dat sowieso, ja. Wat heeft jou doen besluiten om, uh, om er een boek over te gaan schrijven? Um, nou, ik wilde eerst mijn ervaringen delen met familie en vrienden. Dat vond ik belangrijk, omdat ik nooit echt open was geweest over de situatie. Of uh, wat er gebeurd was met mij, dat was voor veel mensen een raadsel. En ik dacht toch, ja, laat ik er wat over opschrijven en misschien helpt dat. En uh, dat ben ik toen gaan delen met mensen. Ik ben naar de copieshop gegaan. Ik heb het uitgeprint en uh, uitgedeeld. En mensen waren zo enthousiast uh, dat ze zeiden ga eens naar een uitgever, probeer het eens. Dus. En uh, dat is toen gelukt. <laughs> yeah. ja. Heb je het ook geschreven omdat je misschien zelf iets miste... in je behandeling of in, in hoe mensen met je omgingen? Dat je dacht, als ik het nou eens één keer opschrijf? Um, ja, nou zo schemert het misschien tussen de regels door. <laughs> maar het is niet zo bedoeld uh, als een soort afzetting tegen zorg... of okay. een soort promotie van zorg... Of ik, ik heb wel een beeld van hoe ik de zorg zou willen zien. Maar dat staat niet helemaal uitgelegd in mijn boek. Zeg maar. Want hoe ben je behandeld tijdens deze psychose? Uh, op verschillende plekken. Ik heb heel veel plekken gezien. en uh, Door heel Nederland eigenlijk. En eigenlijk is de enige plek die ik fijn vond Utrecht. Ja, Omdat ze daar ook zeggen dat je de, vanuit een soort jongere rehabilitatie werkt. En dat is gewoon veel efficiënter dan... Ja, en natuurlijk het hele verschil dat ik net al had uitgelegd tussen een kwetsbaarheid of een stoornis. Als iemand tegen jou zegt, je hebt een stoornis en je wordt nooit meer beter. En uh, vergeet die toneelschool maar. Ja, ja. Dat, zo iemand heb je liever niet achter je. Ja. Nee. Ja, je hebt heel veel nare momenten meegemaakt. Ja. Was het moeilijk om dat op te schrijven? Uh, ja, dat was best wel lastig. Ook uh, om te kijken hoe je dat op papier krijgt überhaupt. En ook om het weer na te lezen. Ja. Wat was het moeilijkst? Welk moment? Um, nalezen eigenlijk. Want ja? je zit er op een gegeven moment in, in die flow van het schrijven. En dan komt het er wel uit. Want dan denk je, nou, laat ik niet meer gewoon het typen. Hmm. Maar uh, ik heb nu nog steeds, als ik boek open, open leg op een pagina, op sommige pagina's, dat ik denk, oeh ja. <laughs> dan komt het weer even naar boven. Maar het is misschien ook wel goed dat ik nu gewoon in mijn boekenkast kan zetten. En elke keer als ik denk, uh, ja. vervelend tot afsluiten. Uh, ja, dat is het ook zeker. Ja. En welk bericht wil je meegeven aan iedereen die te maken heeft met zo'n psychose? Uh, blijf vooral in jezelf geloven dat je weer beter wordt. Want soms duurt het ook langer dan vijf weken en kan het jaren duren voor je weer beter bent. Of, en ga vooral niet binnen zitten, want er wordt heel vaak verteld dat je nooit meer iets kan. En er is tegen mij ook gezegd dat ik nooit meer naar de toneelschool kon. Maar ik ga in september gewoon weer beginnen, dus... Ik weet niet wat ze, Kijk. wat ze daar verder mee bedoelen. maar uh, Je ja, even oppakken gaat gewoon. Ja, dat gaat gewoon. En dat is ook het hele stomme. Dat ze een soort ouderwetse verhaal of stickertje op je, op je hoofd plakken. Wat eigenlijk niet meer toepasbaar is. Omdat er één op de tien jongeren krijgt een psychose. En uh, ja, het is gewoon gigantisch. Hartstikke veel. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt dat je hier met ons uh, wilde komen praten. En ja, mooi dat je zo open, zo open over kan spreken. Uh, jouw boek heet dus Min en het is verkrijgbaar via internet en in de boekhandel. Ja. Uh, ja, Maaike Janssen, uh, dank je wel. Ja, jullie ook. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Over 167 dagen is het zover. Dan zijn de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten op 6 november. Elke week volgen we de Amerikaanse politiek en de Republikeinse voorverkiezingen in de VS. Deze week duiken we in de wereld van de campagnespotjes en slogans... Nu Republikein Mitt Romney tegenover huidig president Obama komt te staan... is de strijd om het Witte Huis echt begonnen. Onze WNL-verkiezingsexpert Wouter Zantingen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Republikeinen hadden eerste campagne om Obama zwart te maken. Hij is een moslim, een verrader en een socialist. Hoe, hoe heeft dat voor hen gewerkt? Uh, nou ja, dat uh, werkte redelijk goed in de voorverkiezingen. Kijk, de echte kandidaat wil dat wel te sussen. Maar kijk, als je dan met, uh, ja, met de Republikeinspartij zelf komt, dan leven dat soort gevoelen uh, wat sterker. Maar kijk, nou werken ze met, uh, tijdens die campagnes met zogenaamde focusgroups. Dat zijn dan kleine groepjes en die uh, vormen een afspiegeling van uh, bepaalde kiezersgroepen, zoals vrouwen of mensen van Spaanse afkomst. En dan gaan ze kijken welke aanvallen wel of niet werken. En wat blijkt nou? De gemiddelde en de midden-Amerikaan... en degene waar dus het grote gevecht over gaat tussen democraten en republikeinen, ja, die gelooft helemaal niet dat Obama een, een, een verrader is of een gevaar voor het land. En vandaar dus dat de republikeinen op zoek zijn naar een nieuwe aanpak. Ja, Laten we even luisteren naar een, naar een campagnefilmpje. President Obama's agenda promised so much. We must help the millions of homeowners who are facing foreclosure. Promise broken. One in five mortgages are still underwater. If you are a family making two less than $250,000 a year, you will not see your taxes go up. Broken. Obamacare raises 18 different taxes. If you like your health care plan, you'll be able to keep your health care plan. Broken. Millions could lose their health care coverage and could be forced into a government pool. Today I'm pledging to cut the deficit we inherited by half by the end of my first term in office. Broken because he hasn't even come close. We need solutions, not just promises. Tell president Obama to cut the deficit and support the new majority agenda at newmajorityagenda.org. Ja, Wouter, wat, wat gebeurt precies in dit sportje? Dat is een van de nieuwe sportjes. Wat je ziet hier is een iPad met gebroken glas. En waar dan uh, zeker aan gerefereerd wordt... is dat Obama zijn, uh, uh, al die mooie beloften die hij heeft gemaakt... dat hij dus niet nakomt. Uh, hij zou de belastingen niet verhogen, dat heeft hij wel gedaan. Uh, ze komen ook steeds terug op dat gezondheidszorgprogramma... Wat, wat wel een van de grote punten is van de Republikeinen. Het is inderdaad van Obama iemand die zijn beloftes niet nakomt. Ja, het is nog redelijk negatief in beeld gebracht. Nu hebben ze dus een nieuwe strategie bedacht... Kun je daar precies de vinger op leggen wat het is voor strategie? Uh, ja, ze proberen... Uh, uh, degene die ze proberen aan te spreken zijn mensen die uh, vorige verkiezingen in 2008... echt op Obama hebben gestemd. En wat ze proberen te doen is wat twijfel te zaaien. Mensen die Obama nog wel steeds een goede vent vinden... en die vinden dat hij goed kan spreken. Maar wat ze dan proberen te zeggen is van... kijk, hij, ja, hij komt wel aardig over en zo. Maar hij, eigenlijk is hij incompetent. Eigenlijk doet hij het niet zo goed. Want kijk maar naar de economie, hè, want die gaat nog steeds niet beter... En en uh, met uh, iemand was Obama aan de leiding uh, zal het ook niet verbeteren. Ja, en daar hebben we ook nog een fragmentje over. I always loved watching the kids play basketball. I still do. Even though things have changed. It's funny. They can't find jobs to get their careers. And I can't afford to verify. And now we're all living together again. I supported President Obama because he spoke so beautifully. He promised change, but things changed for the worse. Obama started spending like our credit cards have no limit. His healthcare law made health insurance even more expensive. We've had stimulus and bailouts. Obama added almost $16,000 in debt for every American. How will my kids pay that off when they can't even find jobs? Now Obama wants more spending in taxes. That won't fix things. I had so many hopes. Ze steunen de president, de vrouw in uh, dit reclamespotje. Oba Ze steunen deze president omdat hij zo mooi sprak... maar zijn mooie woorden werden geen werkelijkheid. Zo'n campagnespotje is natuurlijk van de Republikeinen. Dat moet bij Obama toch ook wel hard aankomen? Ja, dit zou wel een effectief spotje kunnen zijn. Het is ook een heel mooi uh, filmpje trouwens. En daar kijkt het is een vrouw die dan opeens ouder wordt in het filmpje. En het, het raakt heel erg uh, dingen waar Amerikanen, die heel erg spelen bij Amerikanen. Uh, studenten die nadat ze uh, uh, afgestudeerd zijn, bij hun ouders terug moeten komen en mensen met, uh, met pensioenzorg. Dus ja, dit is wel uh, een, een spotje wat uh, bij Amerikanen aanspreekt. Ze, ze leggen eigenlijk precies de vinger op de zere plek. Ja, inderdaad. Is het een van de grootste uitdagingen voor de Republikeinen om een sterke one-liner te ontwikkelen om Obama mee aan te kunnen vallen? Uh, ja, dat is het zeker. En, en dat is ook dus heel lastig inderdaad. Want uh, Obama, ondanks dat de economie nog niet verbetert, is het grootste deel van de Amerikaners een goede vent, een aardige vent. En, en hoe val je zo iemand aan? Hè? Iemand die goed kan spreken. Nou, en dat probeer ik dan te doen door, door te laten zien van ja, we, we geloofden in hem, maar hij heeft tot uh, ons vertrouwen heeft hij, uh, geschonden. Nou laten we nog even naar een laatste fragment luisteren. Typical Washington. Obama says spend more and promises jobs. Obama donors and insiders line up for handouts. Obama gives his supporters at Celendra a 535 million dollar loan, even though its business plan is risky. Celendra goes bankrupt. The FBI is investigating, and who pays the bill? We do. No jobs, just more red ink. The true engine of economic growth will always be companies like Celendra. Mr. President, we need jobs, not more Washington insider deals. Nee, nou, gaat het wederom om de banen die Obama zou moeten creëren. Alle spotjes van de Republikeinen zijn echt gefocust op Obama, echt het zwart maken van hem. En nu proberen ze dat dus een via een gevoelige manier. Maar waarom noemen ze dan niet zichzelf bijvoorbeeld ook in zo'n spotje? Want eigenlijk krijgt hij ook aandacht, Obama, met dit. Ja, dat is ook wat mij heel erg opviel. Uh, zoals je ook hoorde in alle drie de spotjes, de naam Romney valt helemaal niet. Nee. En dat zegt ook iets over ja, de slaggepositie van de republikeinen. Ze, ze, ze vinden Obama misschien wel uh, geen goede kandidaat, maar uh, ja, ze hebben ook geen echt vertrouwen in Romney. Ze durven Romney niet echt naast Obama neer te zetten als van nou, kies hem dan maar. Ze zijn bang dat, dat Obama's charisma daar dan bovenuit steekt. Bovendien durven ze ook niet te ver in het verleden te duiken. Want ze, ja, ze zijn nog steeds uh, hebben ze het niet graag over het Bush verleden. Dus uh, uh, ja, wat je inderdaad zegt, uh, uh, ze zijn. Uh, ja, het laat niet zien dat ze erg overtuigd zijn van zichzelf dat ze het alleen maar hebben over de andere partij. Tot slot, kort, om campagne te voeren moet je veel geld hebben. Heeft Romney genoeg geld? Romney heeft inderdaad genoeg geld. In 2008 had Obama ontzettend veel meer geld dan de Republikeinen. Maar Romney en uh, de Republikeinse partijen zijn daar heel vroeg aan begonnen om uh, dat wat gelijk te trekken, deze verkiezingen. Heel veel van de uh, Wall Street mensen die voor Obama waren, vorige verkiezingen, die zijn nu ook naar Romney overgelopen. Mm -hmm. En het wordt toch veel meer een nek-en-nek-race uh, wat betreft uh, financiën. Mm. Okay. Tot zover uh, onze WNL-verkiezingsexpert Wouter Zandingen over de campagne-strategieën in de strijd om het Witte Huis. En ondanks dat Obama wordt afgeschilderd als een slecht iemand, komt hij er eigenlijk nog best wel goed uit de verf. Ja, dankjewel. Uh, ja, we moeten er even tussenuit voor het NOS Journaal van vijf uur. Maar we zijn zometeen terug met de Nu Al Wakker hier op Radio 1. En dan praten we onder meer over het, uh, het nieuwe noodfonds van Europa. Het ESM. krijg je er alles over uitgelegd. Dus blijf luisteren en graag tot zometeen na het journaal. Nu Al Wakker. WNL. Nieuws in de nacht.